1 uur. Het NOS-Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, minister Roosentaal. Niet mee met de koningin naar Qatar. Strijd in Libië vooral rond Raslanouf. En een grote brand in de binnenstad van Goes. Er is veel zon vandaag. Het wordt ongeveer 7 graden. In Limburg wordt het mogelijk nog een paar graden warmer. En ook morgen, zonnig, dan wordt het in het zuiden op veel plaatsen 10 graden.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 Koningin Beatrix brengt woensdag en donderdag een bezoek aan het golfstaatje Qatar. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan ook mee. En morgenavond is het koninklijk gezelschap te gast bij de sultan van Oman voor een privébezoek. In Libië heeft het leger luchtaanvallen uitgevoerd op de, belangrijkste, op de belangrijke oliestad Raslanouf. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.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 In Tripoli is een Europees onderzoeksteam aangekomen. Het team zal bekijken welke humanitaire hulp Libië nodig heeft... en hoe mensen geëvacueerd kunnen worden. Het is voor het eerst dat Brussel zo'n team stuurt. Als ik je zei, de meeting met de ambassadeur in één uur... als er report to us zal ik I will definitely zal ik de e Commissioner uh, uh, vice-president uh, Cathy Ashton... vandaag of morgen laatst. Maar als uit het gesprek met de Libische ambassadeur blijkt dat er misdaden zijn gepleegd... dan zal deze onderzoeker dat direct laten weten aan eu buitenlandschef Catherine Ashton. Maar het blijft onduidelijk hoe nou de toestand is in Libië. Volgens de oppositie zijn bij gevechten in en bij de Libische steden Masrati en Zabia veel mensen omgekomen. Mensen die aan het front vechten komen terug met verhalen over aanvallen van Gaddafi-aanhangers. Er is een masker. Ze zijn ons door de snipers. Ze gaan op the straat. Het is een bloedbad, zegt hij. We worden aangevallen door scherpschutters. Ze laten ons in de val lopen. En niet alleen strijders worden gedood, volgens deze demonstrant, ook burgers zijn doelwit. En ondertussen beweert de Libische leider Gaddafi dat de hele wereld het conflict in Libië verkeerd ziet. Diplomaten zouden verkeerd zijn ingelicht door de media. En die media hebben daar dan spijt van. Knafie dus, die zegt dat de hele wereld het mis heeft. De media, zegt hij, liegen de boel bij elkaar. Dan naar Zeeland, in het centrum van Goes, woedt een grote brand in een café. Vanwege de rookontwikkeling heeft de brandweer een naastgelegen panden ontruimd. En ook is de grote markt, waaraan het café ligt, afgesloten voor publiek. Er is te weinig water in de buurt en daarom is er een speciale WS1000-wagen opgeroepen. De brandweer van Goes legt uit wat dat is. Ja, er is inderdaad WS1000 gevraagd. Uh, dat betekent dat er vanaf de haven in Goes uh, grote slangen uh, richting de markt worden uitgerold. Uh, zodat ze water uit de haven kunnen putten om die brand te bestrijden. Het vertrouwen van de financiële wereld in Griekenland is verder gedaald. Kredietbeoordelaar Moody's heeft Griekenland drie tredeslagen lager gezet.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 En werken steeds meer. Ja, bij de oudere vrouwen zien we vaak terug dat hun man nog werkt of al met pensioen is. Zodat ze zich financieel kunnen veroorloven om niet te hoeven werken. Bij jongere leeftijden zien we veel meer dat vrouwen uh, werken. En vaak ook zelfs financieel zelfstandig zijn. kwart van de werkende vrouwen heeft een deeltijdbaan. En daarmee is Nederland koploper in Europa. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Duitse oud-minister Karl Theodor zu Gutenberg raakte zijn dokterstitel kwijt... en hij moest aftreden na beschuldigingen van plagiaat. Hij zou delen van zijn proefschrift hebben overgeschreven. En nou is er weer wat nieuws. Het Duitse Openbaar Ministerie begint nu ook een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak. Correspondent Wouter Meijer, uh, wat ligt er concreet op tafel om te onderzoeken... Nou, er zijn intussen meer dan 100 aangiftes gedaan tegen de Gutenberg. Dus het openbaar ministerie wordt nu ook actief. De universiteit had inderdaad al besloten om hem zijn doktertitel af te pakken. Maar plagiaat, het, het kopiëren van teksten van anderen zonder dat bij te zetten, dat is ook gewoon strafbaar. Dus Er zijn nu meer dan 100 aangiftes gedaan. De afgelopen weken is er heel ijverig gewerkt op heel veel websites. Dat heeft hem al de kop gekost. Maar het zijn natuurlijk ook mensen concreet die daardoor benadeeld zijn. Het zijn overtredingen van het auteursrecht zoals het dan juridisch heet. En dat is gewoon strafbaar dus daarom is het OM nu ook in actie gekomen. En dat is met dat aftreden van hem is dat niet voldaan allemaal. Nee, want aftreden is een politieke actie. En hij heeft ook excuses aangeboden. Dat is erg vriendelijk en beleefd. Maar dat is nog geen genoegdoening. Uh, hij heeft onder andere ook wel excuses aangeboden... voor de fouten die zijn gemaakt. Maar hij heeft daarbij ook steeds gedaan... alsof het ja, vergissingen zijn dat hij ergens een voetnoot is vergeten. Of misschien aanhalingstekens. Maar intussen is duidelijk dat het om honderden gevallen gaat. Honderden passages in dat proefschrift. Dat kun je niet allemaal per ongeluk hebben gedaan. Daar is sprake van opzet. Daar heeft hij zelf niks over gezegd. Ja, en behalve dat het een wetenschappelijke overtreding is, uh, die de universiteit al zover heeft gebracht dat ze hem zijn dokterstitel hebben afgepakt, is het inderdaad ook een juridische kwestie. Uh, als je het vergelijkt met diefstal, dan kun je zeggen dat het uh, in dit geval een diefstal is van geestelijk eigendom. En daar kom je nou eenmaal niet onderuit door sorry te zeggen, ook niet als je het horloge dat je gestolen hebt teruggeeft. Je bent gewoon strafbaar. Strafrechtelijk onderzoek dus door het OM in Duitsland. Wat kan die nou verwachten? Wat hangt hem boven het hoofd? Nou, in het wetboek staat dat er maximaal drie jaar gevangenisstraf op staat, uh, Maar dat is maximaal, dat hoef je niet te krijgen. Er is een vergelijkbaar geval van een tijdje geleden. Ook een politicus die in zijn dissertatie had overgeschreven. Die heeft 9000 euro boete gekregen. Dat was niet zoveel plagiaat. Betje Gutenberg gaat het echt om tientallen, misschien wel honderd citaten. Dus ergens tussen die 9000 euro en drie jaar gevangenisstraf zal het wel liggen. Wat overigens echt een kwestie voor juristen is. Want voor heel veel Duitsers hoeft hij niet per se de cel in, de meest gestelde vraag. De afgelopen, het afgelopen weekend, in het weekend wordt er altijd veel gekletst op tv... en in de kranten, de meest gestelde vraag was... wanneer kan hij zijn comeback maken? Heel veel mensen willen hem eigenlijk liever vandaag dan morgen... weer terugzien in de actieve politiek. Ja, dat is ook opmerkelijk om dat te horen. Dat was uh, correspondent Wouter Meijer. Dankjewel. Mensen met blijvend letsel na een ongeval zijn vaak lang bezig de schade vergoed te krijgen. In 80% van de gevallen duurt het ruim drie jaar, concludeert de stichting De Ombudsman... na onderzoek van ruim 700 zaken. Er gaat heel veel tijd verloren met medische discussies... en met getouwtrek tussen advocaat en verzekeraar. Een woordvoerder geeft een voorbeeld. Een mevrouw met uh, whiplash, in 2004 uh, opgelopen bij een, bij een kopstaartbossing in de auto... Ze moet nu al uh, naar de vijfde medisch deskundige, uh, omdat de verzekeraar en de advocaat het gewoon niet eens kunnen worden over wat haar nu eigenlijk mankeert. Er is sinds een paar jaar een gedragscode die daaraan een einde moet maken, maar de meeste slachtoffers kennen die niet.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 Een verdwaalde vissersboot is de oorzaak van een nieuwe ruzie tussen Noord en Zuid-Korea. Een maand geleden kwam de Noord-Koreaanse boot met 31 opvarenden tijdens dichte mist in zuidelijke wateren terecht. En die hele groep is daarna opgevangen door Zuid-Korea. Vier van die mensen hebben gezegd dat ze er ook willen blijven. De Noord-Koreaanse regering verdenkt Seoul nu ervan die vier onder te hebben gezet. En ze staan de hele bemanning pas toe om terug te keren naar het noorden als de vier overlopers van mening veranderen. Het is niet overheen. we gaan kijken bij Johnson Hauka, bij de been. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, staat voor het knooppunt Mijderberg... een file van 4 kilometer door een spoedreparatie is daar één reist ook afgesloten. Je kunt ook het beste omrijden via Utrecht over de A2, A12 en A27. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat voor de Van Brinobrug 4 kilometer door een ongeluk, daar is de hoofdrijbaan afgesloten. Al het verkeer wordt daar via de parallelraband rijbaan geleid. Je kunt ook het beste bij Krobert Rittenkerk omrijden via de Ben Dan rijdt je over de A15, de A4 en de A20. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Minister Rosentaal zal koningin Beatrix deze week niet vergezellen... op haar staatsbezoek aan Qatar. In Libië lijkt de strijd zich te concentreren op de belangrijke oliestad Ras Lanouf. En het Duitse Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek... tegen oud-minister Gutenberg. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met lunch.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 Welkom terug bij de NCV. Niet zo heel lang geleden was er wekelijks wel nieuws... over de criminaliteit in Amsterdam. Daarna was het even wat stiller. Maar onlangs werd de hoofdstad weer opgeschikt... door een afrekening in het criminele milieu. Ik praat er zo meteen over met misdaadjournalist... Geloof Leijstra over de stand van zaken in crimineel Amsterdam. Morgen verschijnt de autobiografie van acteur Kees Brussen. En daarom houdt hij deze week zijn radiodagboek bij. 86 is hij inmiddels. En het begint hij te merken... Want door een longaandoening heeft hij vaak zuurstof nodig. En dan thuis heb ik een ander ding weer. Iets met een lange, hele lange 17 meter slang achter me aanhangen. En uh, daar word je wel een beetje gek van, hoor. En na half 2 we willen van u graag weten... of u voor of tegen het privébezoek van koningin Beatrix aan Oman bent. Ze gaat alsnog naar de oliestaat om te dineren met Sultan Caboos. We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is...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 Over de geschiedenis van de Amsterdamse onderwereld zijn wel duizend boeken verschenen. Maar hoe staat het eigenlijk met de toekomst van de criminaliteit in de hoofdstad? Het leek heel eventjes rustig op het gebied van liquidaties. Maar sinds twee weken is het toch weer volop nieuws. Hij werd de oude genoemd. Stanley Hilles. Vandaag geliquideerd op een parkeerplaats in Amsterdam-Oost. Agenten zaten er letterlijk bovenop. Ja, de politie was op de hoogte dat Stanley Hillis daar een afspraak zou hebben... met een andere crimineel. Maar er natuurlijk nooit rekening mee gehouden... dat daar uh, op ene moment, toen, dat, toen Hillis daar arriveerde... ook twee huurmoordenaars aankwamen. Hillis had connecties met vrijwel alle grote criminelen. Van die groep zijn nog maar weinig mensen over. Jan Vemer, Sam Klepper, Cor van Hout, John Mierenmet... Uit de Bijlmer in Amsterdam is vanochtend de gedetineerde ontsnapt. Dat is een man van zeer zwaar kaliber... die we zeker tot de top 25 van de Nederlandse criminelen kunnen rekenen. Stanley H. is afgelopen woensdag uit de Bijlmer ontsnapt. Na die vierde ontsnapping zocht de voortvluchtige Hilles... zelf contact met tv-presentatrice Sonja Barend... om zijn kant van het verhaal te vertellen. Volgens mij is het een hetse antwoord. Ja. Wat zeggen ze dan? Dat ik uh, schiet graag levensgevaarlijk of vuurgevaarlijk ben. Is dat niet zo? Dat is niet zo, absoluut niet zo. Ja, dat laatste was dus dat interview met uh, Sonja Barend en Stanley Hillis die dus uh, onlangs geliquideerd is. Wordt het erger, dat is de grote vraag. Wordt het erger met de zware criminaliteit... en blijft Amsterdam het uh, centrum van de onderwereld? Ik praat erover met Gerlo, Gerlof Lijstra. Gerlof Lijstra is een misdaadjournalist, werkt bij Elsevier. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, we hadden ons dus weer een afrekening uh, in de Watergraafsmeer in dit geval. Uh, terwijl het nou juist een tijdje rustig leek. Of viel dat eigenlijk wel mee? Nou, rustig in die zin dat er in Amsterdam uh, inderdaad al een tijdje niet een crimineel was geliquideerd. Wel in het zuiden, in Eindhoven en elders in het land. Dus helemaal rustig is het noord. Maar in Amsterdam was het even, even rustig. Het was een hele vreemde, uh, want de KLPD zat er met koptelefoons op een meter afstand naast. Ja, dat gebeurt niet vaak. Um, ze hadden zich voorbereid, de nationale recherche, op een uh, afluisteractie. En uh, ja, dan is er uh, veel aan gelegen om niet gezien te worden. Dus dat uh, observatieteam was op grote afstand, heeft ook geen knallen gehoord. En toen is, uh, ja, door een communicatiestoornis uh, uh, er niet snel gereageerd. Uh, en heeft uiteindelijk de helikopter ook nog eens een keer de vluchtwagen uit het zicht verloren. Ja. Yeah. Maar ja, het kan gebeuren. Het is wel heel vervelend dat het, het is nou juist uh, bij zo'n... Uh, ja, ja, en ook niet fijn voor de naam en de vaam van de Nederlandse politie dit. Zeker niet, nee. Aan de andere kant, hè, zoals gezegd, ze waren voorbereid op heel iets anders. Namelijk een, een afluisteractie. En ja, de kans dat daar iemand geliquideerd zou worden was... Uh, hij ja, was niet groot. Het, het ging om een ontmoeting tussen uh, Stanley Hillis... een topcrimineel op, nou je mag wel zeggen, hoge leeftijd voor een, een, een crimineel. 64, ja. ja. Dan ben je toch al behoorlijk uh, aan de, de leeftijd, zal ik maar zeggen. De, Zeker. Het merendeel ja. haalt dat niet. Nee. Hij had een ontmoeting met uh, Donald G. En dat is dan weer een Hells Angel. Nee, dat is geen Hells Angel. Die fout heeft de telegraaf een paar keer gemaakt. heeft dat vanmorgen wel rechtgezet. Maar Donald Groen, zoals hij uh, voluit heet, is geen Angel. Kwam wel veel bij de Angels. Maar was een, een bekende van, van Hilles. En de grote vraag is natuurlijk, speelt, heeft Groen dubbelspel gespeeld of wist hij er inderdaad niks van? Werd hij ook verrast door wat er gebeurde Ja, is. Groen is wel heel snel weer vrijgelaten. Dus dat doet vermoeden dat de politie in ieder geval niet denkt dat hij er een rol bij speelde. Ja, het kan ook zijn dat ze hem vrijlaten om vervolgens op allerlei manieren te volgen en in de gaten te houden. Uh, maar dat is speculeren. Uh, vooralsnog moet je ervan uitgaan dat hij er niks mee te maken heeft. Maar het is niet een onbekende in deze wereld. Zijn er aanwijzingen wie, wie die moord op uh, Hilles op zijn geweten zou kunnen hebben? Nou ja, Hilles um, uh, is 64 geworden. Was uh, al, uh, ik denk, een jaar of 40 actief. Uh, de laatste kwart eeuw op, uh, op eredivisieniveau. En dan maak je in de loop der jaren zoveel vijanden... dat er, zoals iemand van de Nationale Recherche mij letterlijk zei... Eh, misschien wel tientallen opties zijn. Overigens doet Amsterdam, het korps Amsterdam doet het onderzoek. Maar ja, tussen die tientallen opties zijn er wel een paar... die wat meer voor de hand liggen. Alleen het lastige eh, na zo'n liquidatie is... dat je als journalist heel veel informatie krijgt... Eh, maar dat je ontzettend moet uitkijken... dat je niet voor het karretje gespannen wordt... voor van een van de kampen eh, die de schuld bij de anderen leggen... Eh, Criminelen hebben niet de neiging om meteen het achterste van hun tong te laten zien en de waarheid te vertellen. Maar hoe gaat dat? Komt er ook wel eens iemand naar Gerlof Leijstra toe en zegt. Joh, luister eens even: je hebt het niet van mij, maar zo en zo zit het? Ja, het zou niet best zijn als het niet zo was. Uh, maar het gaat meestal oh, via de telefoon. Hè? Ja? Uh, ja, maar ook uh, ja, op andere manieren. Men weet over het algemeen wel hoe ze, hoe ze je kunnen vinden als het nodig is. Ja, daar hoef je niet uh, voor naar een free fight te gaan. Nee, uh, dat zou kunnen. Hè, de tribunes van de. Van dat soort toernooien zitten wel vol met uh, mensen die uh, uh, soms hun verhaal willen doen. Maar het gebeurt ook via uh, advocaten, via ja, eigenlijk de meeste uiteenlopende kanalen. Maar na de liquidatie van uh, Hilles heb ik wel de nodige mensen gesproken. En met uh, tegenstrijdige versies van de werkelijkheid. Dus dan is het aan jou om uit te zoeken hoe het, hoe het zit. En Mogelijk kom je er niet achter. We hebben een aardig aantal liquidaties gehad de afgelopen jaren. Opvallend vaak in Amsterdam overigens. Uh, er zitten ook een aantal uh, zware jongens zitten achter uh, Slot en Gendel Is de, de criminele top van Nederland nu uh, afgevangen? Nee, wel die, die oude lichting. Uh, uh, ja, Mink Kok loopt nog rond. Uh, maar dat is een van de weinigen. Etienne Urka loopt nog rond. Maar nou ja, dat lijstje wat jullie daar straks uh, op noemden, dat kun je eindeloos aanvullen. Er zijn nogal wat weggeschoten. Holleder zit vast... Um en ja, Hilles was wel een van de laatsten, Charles Vosman, een paar maanden geleden in de gevangenis overleden. Maar de nieuwe lichting is er al lang. Het is niet zo, die staat niet klaar, die is er al lang. En wat voor mensen zijn dat dan? Dat zijn allemaal mensen die wij nog niet kennen? Deels, nou, één naam heb ik wel aan meegewerkt om die bekend te maken. Dat is Gwennet Marta, een grote Antilliaanse crimineel. Die zou je tot die nieuwe lichting kunnen rekenen. Gwennet maar... is een man? Gwennet is een man, Gwennet Marta, ja. ja. Zeker een man. Um, ja, het zijn uh, voornamelijk allochtonen. Er zitten Marokkanen tussen, er zitten Antillianen tussen, Surinamers. Uh, maar ja, Amsterdam is een verzamelplaats van criminelen uit alle windrichtingen. Maar is dat nieuw dan, dat er nu vooral, uh, ik, ik, ik, vooral allochtonen zeg maar, zijn die, die criminelen top uh, tot de top doordringen? Um, nou het is voor mij niet nieuw. He. Ik kom ze wat langer tegen. Je, je komt ze ook wel in de rechtbank tegen. Um, het, het, het is natuurlijk ook wel een, een demografische ontwikkeling. En in steden uh, zoals Amsterdam is uh, van de jongeren uh, ongeveer de helft uh, van allochtone afkomst. Dus ja, dan is het ook logisch dat dat uh, zich afspiegelt in misdaad. Uh, het voordeel wat, wat allochtonen uh, hebben ten opzichte van autochtonen... is vaak het contact met het bronland, zoals dat heet. Hè. Marokko, de Harsh, uh, Suriname als uh, overslagplaats uh, voor de cocaïne. Uh, Antillen, hetzelfde verhaal. Uh, en dan heb je nog weer die nieuwe lichtingen, Nigerianen, Ghanesen, noem maar op. Uh, Colombianen, Italianen, uh, Engelsen. Maar dat, dat soort verbanden dat helpt enorm in hun ontwikkeling? Nou ja, het, het helpt dat je hebben. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Turken uh, groot zijn in de heroïnehandel. Want die, uh, uh, Turkije speelt een, een belangrijke rol in uh, de overslag, zou ik maar zeggen, vanuit Afghanistan naar het westen. Uh, hetzelfde geldt voor uh, voormalig Joegoslavië. Dat ligt op een belangrijk transportknooppunt. Ja. Nou, dus dat is, speelt zeker een rol. Nu zijn er ook nog uh, bijvoorbeeld de zonen van Mierenmet. Zijn dat soort jongens ook uh, rap aan het stijgen in de hiërarchie? Nou, de, volgens mij zit Barry Mierenmet uh, vast. Hij heeft één zoon en die zit nu net vast in België. Er was wel iemand die meespeelde. Hetzelfde zie je bij de familie uh, Remmers. Hè. Uh, Greg Remmers, een bekende jongen. Jesse Remmers is hoofdverdachte in het uh, liquidatieonderzoek. Uh, Henk Rommy heeft een zoon die uh, uh, niet helemaal op het rechte pad is gebleven. Uh, Henk Rommy is een bekende. De Zwarte Cobra, bekende Surinaamse crimineel. zit nu twintig jaar uit in Amerika voor drugshandel. Of vermeende drugshandel. Dus je, je ziet inderdaad deels dat het de kinderen van zijn. Maar er zijn ook hele nieuwe namen die, uh, zeg maar, eerste generatie crimineel zijn. In hun ouders. Uh. Wat is eigenlijk de relatie tussen uh, zware criminaliteit en de stad Amsterdam? Nou ja, Amsterdam uh, is om een aantal redenen aantrekkelijk. Uh, Schiphol heeft uh, goede verbindingen met uh, een groot deel van de wereld. Uh, de haven van uh, Rotterdam is dichtbij. De haven van Amsterdam is ook niet heel. Onbelangrijk. Um, Nederlanders spreken hun taal, Engels. Um, er zitten hier uh, uit alle windrichtingen groeperingen al langer... waardoor mensen redelijk onopvallend hier uh, in op kunnen gaan. Hè. Zoals? Uh, nou ja, Bijvoorbeeld Italianen, ik noem maar wat. Er zitten, zitten uh, kopstukken van de maffia geregeld in Amsterdam. Maar de Italiaanse gemeenschap is groot genoeg dat je niet direct opvalt... En dat geldt voor Surinames, Antillianen, uh, Colombianen, noem maar op. Dus het is een internationale stad. Uh, en wat ook nog wel meespeelt, maar wat minder uh, prominent is dan vroeger, is het strafklimaat. Mocht je gepakt worden, dan, zijn de straffen in of dan waren de straffen in Nederland niet, uh, niet zo hoog als in andere landen in Europa. En de gevangenissen stonden goed bekend. Dus okay. het was eigenlijk een loterij zonder nieten. Een loterij zonder nieten? Ja, Amsterdam heeft heel lang uh, gefungeerd als, als onderduikadres voor, voor nogal wat criminelen. Ja, maar, maar Amsterdam steekt er ook echt bovenuit als je het vergelijkt met Parijs of Londen bijvoorbeeld. Nee, die, die vergelijking, uh, Berlijn, uh, Frankfurt, uh, Brussel, Antwerpen, Londen, dat zijn allemaal plaatsen Parijs waar hetzelfde speelt. Alleen daar zijn wij dan weer iets minder van op de hoogte, maar uh, voor, voor een stad met een omvang uh, als, uh, als Amsterdam, 700.000 inwoners... Ja, dat is zeg maar een, een buitenwijkje van, van Moskou, uh, speelt Amsterdam behoorlijk mee. In de Rode Hoed in Amsterdam wordt vanavond doorgepraat over dit onderwerp... Amsterdam als criminele stad. Hoe gaat het ermee? Wat zijn de nieuwe uh, opkomende sterren? De stand van zaken in misdaadland. Dat is vanavond. Uh, ik ben erbij. Gerlof Wijstra is erbij. Misdaadjournalist van Elsevier. Als u erbij wil zijn, kijkt dan even op de site van de Rode Hoed, want er schijnen nog kaarten te zijn. Dank. Ja. Het Radio-dagboek. Deze week met Kees Busschen even uit Australië terug in Nederland, want deze week komen mijn memoires uit in de boekhandel. Acteur Kees Brussen werd beroemd door zijn vele rollen op het toneel en op tv. Door zijn medewerking aan Lee van de Drie. En natuurlijk kent hij hem ook van de Spotjes. Hij woont in Australië, maar is nu in Nederland, want morgen verschijnt dus zijn autobiografie. De 86 is hij inmiddels. Want ja, de ouderdom komt ook bij een man met de energie van Brussen met gebreken. We treffen hem en zijn vrouw in een café in Schoorl. Dat is je extra batterie. Dank u, wel. En je Ik zie je Joan is mijn steun en toeverlaat en dat is ze omdat ik uh, het, het moeilijk meemaak. Dat is namelijk volstrekt afhankelijk te zijn. Ik mag niet meer rijden, ik kan niet meer lezen, ik kan niet beschrijven. En, ja, een fijne, een beautiful trip, ja, see you back. Yeah? Bye, dear. Bye. Ben je, ben, je, ben je steun en toeverlaat? Ja, want het is allemaal plots gekomen. Ook de, de, het feit dat ik zuurstof nodig heb... en vaak een slangetje in mijn neus moet hebben. Je wordt gek van die kabels. Ik word er ook gek van. Maar goed, de flessen. Ik heb ook flessen. Die heb ik thuis. Maar dit is portable. Dat is een heel mooi machientje. Weet je horen? Hier. Daar zit de, dat werkt op batterijen. Daar gaat hij om. Maar thuis gebruik ik het wel veel, hoor. En vooral... Mag ik even? Even? Hallo? Ik, ik, ik ben dan zelf niet, maar die mevrouw is er. En ik heb de zes oxygenflessen, zuurstofflessen, staan buiten. Ja? Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Dag. We spreken erover. En of het zo moet zijn... Dat is de meneer die de, oxygen, de, de zuurstof komt brengen. En ik heb de flessen buiten staan, dus ik kan ze zo meenemen. Ja, je gebruikt het toch wel vaak. En vooral bij inspanning. Dus in Australië, waar ik probeer zoveel mogelijk te lopen. Iedere dag een minimaal een kilometer. En dan walk ik. Dan, dan, dan walk ik. Ja, dan walk ik. Begrijp je wel. Dan loop ik een lekker stuk. En dan thuis heb ik een ander ding weer. Iets met een lange, hele lange 17 meter slang achter me aanhangen. En uh, daar word je wel een beetje gek van hoor. Maar ja, dat is dan met ouder worden eenmaal. Je moet proberen te, te vinden waar, waarom dat allemaal zou kunnen zijn. Nu blijkt het dat deze batterij heel laag is. Dus ik zit er maar weer uit. Het zou toch wel moeten, dat is allemaal geregeld. Want ik bedoel, kijk nou, zo de wereld die daar in de ruimte hangt. Dus daarna kan je dat toch helemaal niet begrijpen. Ik denk dat we ons iets voorgenomen hebben in ons leven... wat we misschien niet meer weten. En daar zijn we mee bezig om dat zo goed mogelijk af te werken. Ik denk dat er een heel groot energieveld is... waar we, fijn, dat klinkt allemaal zo prachtig, maar... Ik zit er ook vaak mee te toppen, hoor. Natuurlijk. En daar kun je ook om vragen. Je kunt vragen, bidden, of hoe je het wilt noemen. Lieve vrienden, morgen wordt een zware dag... met al die boeken en al die persen. Maar God, willen jullie me een beetje helpen? En uh, ik heb het gevoel dat ze het ook doen. Ja, ja? ja? ja ik zou me kunnen voorstellen dat er een... een dat er vele planeten zijn waarvan alles gebeurt. Ja, ik zit u te praten als <laughs> Pater Kees, maar <laughs> zo is het niet, hoor. Maar uh, ja, ik denk dat er een, een... Ik zie voor mij een groep mensen die de leiding hebben. Intelligenties of, of energievelden die dit hier leiden... Allemaal mooie filosofieën oh. en die ga ik zitten bedenken... omdat ik natuurlijk veel aan ben. <laughs> Kees Brusse zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl. radiodagboek Zometeen zijn wij terug, wij de NCV terug met stam.nl. De stelling van vandaag. Het is goed dat koningin Beatrix alsnog naar Oman gaat. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Nisselotte Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Rosenthal zal koningin Beatrix deze week niet vergezellen op haar staatsbezoek aan Qatar. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de minister zich intensief bezighouden met het lot van de gevangen Nederlandse militairen in Libië. Staatssecretaris Knapen zal Rosenthal in Qatar vervangen. Oostenrijk zal een Bosnische ex-generaal niet aan Servië uitleveren. Een duidelijke reden daarvoor wordt niet gegeven. De oud-militair Jovan Divjak werd vorige week in Wenen gearresteerd omdat Servië een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Het Duitse openbaar ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek... tegen oud-minister Gutenberg. Vorige week trad Gutenberg af omdat hij wordt beschuldigd van plagiaat. Hij zou grote delen van zijn proefschrift zonder bronvermelding... hebben overgeschreven. Het OM gaat onderzoeken of er sprake is van schending van het auteursrecht. En het Libische leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd... op de belangrijke Ras Raslanouf. Er zouden geen gewonden zijn. Raslanouf werd vrijdag door opstandelingen ingenomen. Gisteren begonnen gaddafi getrouwe troepen een tegenaanval. Het is niet duidelijk... ...of die succes heeft. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANBB-verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knopen Diemen en knopen Muiderberg... ...4 kilometer vanwege een spoedreparatie. Er is één race ook afgesloten. Rijdt u nog in de regio Amsterdam... ...kunt u het best omrijden via Utrecht over de A2, A12 en de A27... Op de A16, richting Rotterdam, daar staat voor de Van Brielootbrug... 5 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daar kunt u het beste omleiden via de B-Lux over de A15, A4 en de A20. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Frank Dumosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.nl. De koningin vliegt morgen naar Oman niet voor het eerder geplande staatsbezoek... maar om privé een hapje te eten met de sultan. Volgens premier Rutte een prima plan... Het uitstellen van een staatsbezoek aan Oman zou ook kunnen worden uitgelegd als partijkiezer door de koningin en de Nederlandse regering in een binnenlandse aangelegenheid. En het wel ingaan op een privé uitnodiging van de sultan trekt de zaak in ieder geval weer een beetje in evenwicht dat Nederland geen positie kiest, de koningin en de Nederlandse regering niet, in deze zaak. Ik vind het een beetje een kunstmatig onderscheid wat er nu wordt gemaakt van we doen als koningin en kroonprins geen staatsbezoek, maar we gaan nu eten als familie van Oranje. Onder de huidige omstandigheden een privé bezoek brengen is toch in feite politiek het signaal afgeven dat je goede Bent met de Sultan. Ik moet niet anders vaststellen dan dat de premier kennelijk te weinig overtuigingskracht heeft gehad richting de koningin. De oppositie is dus minder blij. Alexander Pechtold hoort u en zegt dat de koningin door nu toch naar om aan te gaan juist partij kiest. Moet Beatrix afzeggen om iedere schijn van een belangenverstrengeling te voorkomen of is het prima dat de twee staatshoofden privé een vorkje prikken? Ik praat erover met de CDA-Kamerlid Henk-Jan Ormel. Henk-Jan Ormel, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Dumas. Drie keuzes ga geen ja of nee. Een openbaar staatsbezoek heeft meer effect dan diplomatie achter de schermen. Ja. De sultan is de volgende leider die het veld moet ruimen. Nee. Ik maak me wel een beetje zorgen over de veiligheid van de koningin. Nee. De stelling van vandaag in stand.nl is... het is goed dat Koningin Beatrix alsnog naar Oman gaat. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. 7070, 70, kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren at Henk-Jan Orman, de stelling is... het is goed dat Koningin Beatrix alsnog naar Oman gaat. Ja, daar ben ik het mee eens, meneer Dumors. Want um, het bezoek, het staatsbezoek is om veiligheidsredenen uh, uitgesteld. En uh, de koningin gaat deze week ook naar Qatar, dat ligt daar in de buurt. Uh, heeft een uitnodiging gekregen van de sultan uh, die zij al heel lang goed kent voor een privé-diner. En uh, ja, wat CDA betreft is daar niks mis mee. Er is niks mis mee. Nou, kijk, er zijn allerlei demonstraties in de hele Arabische wereld gaande. Maar u kunt niet demonstraties in het ene land vergelijken met het andere. U kunt niet Gaddafi vergelijken met Sultan Kaboes van Oman. Mubarak is ook een heel ander verhaal. En deze sultan, die is al veertig jaar sultan. En het is geen democratisch gekozen heerser. Maar dat geldt voor niemand daar in die regio. Het is wel een verlicht heerser. Een verlichte despoot. Hij heeft het vrouwenkiesrecht ingesteld. Hij heeft geïnvesteerd in onderwijs, in gezondheid. De economie van het land is er enorm op vooruit gegaan. Uh, dus het, uh, ja, het, het is een wat ander type heerser dan een zichzelf verrijkende man zoals Gaddafi bijvoorbeeld. Ja, het is een verlichte despoot, maar in zijn genre geen slechte. Dat is wat u bedoelt? Ja, uh, hij zal ongetwijfeld niet alles goed doen. En uh, de vrijheid van meningsuiting in Oman... is niet hetzelfde als wat hij uh, in Nederland is. Zonder meer niet. Maar... Uh hij is uh, sultan in een heel belangrijke regio waar Nederland ook veel belangen heeft. De koningin heeft privécontacten met deze sultan. En dan uh, staat een privé-diner dat uh, niet in de weg. De Volkskrant schrijft vanmorgen dat die, PV, die belangen van Nederland zich uitstrekken over uh, een breed gebied, namelijk defensie. Er zou sprake zijn van een defensieorde, namelijk om een aantal vergratten. Uh, klopt dat verhaal van de Volkskrant? Uh, dat weet ik niet of dat klopt. Uh, het staat er wel vrij prominent in. Maar er zijn natuurlijk veel meer belangen. Uh, er is sprake van een uh, heel goed contact... tussen de haven van Muscat en de haven van Rotterdam. En... Uh, Onderschat ook niet het geopolitieke belang van Oman. Het ligt aan het zuidelijke punt van het Arabische schiereiland. Het steekt de Indische oceaan in. We hebben daar te maken met enorme problemen met uh, piraterij. De Nederlandse marine uh, treedt daar op. En dan is het handig als je in wat bevriende landen wat havens hebt waar je kunt aanleggen. Zeker, maar onderschat ook niet het belang van een mogelijke orde voor vier vergatten, toch? Dat is ook van belang. En uh, bij een uh, staatsbezoek en bij uh, contacten uh, speelt uh, van alles mee. Uh, spelen uh, bilaterale belangen mee en zeker ook handelsbelangen. Vindt u terecht dat de koningin zich uh, leent voor dat soort uh, economische belangen? Nou. Als het alleen dat zou zijn, zou ik het niet terecht vinden. Maar het is veel meer dan dat. Uh, en bovendien is er nu sprake van een uh, privé-diner. En daar gaan wij als Kamer niet over. De koningin die uh, dineert iedere avond. En uh, gelukkig weet ik niet met wie zij iedere avond dineert. Um, ja, maar goed, de, het, het hele verband waarin dit plaatsvindt... is dat het officiële bezoek afgezegd is. En dan zegt uh, premier Rutte ook van... ja, dit is eigenlijk iets dat doet dat afzeggen dan weer vergeten. Dus het is een, een goed makertje. Uh, ik, bedoel, sorry, ik bedoel maar te zeggen, dat, dat maakt het dus wat minder privé dan privé, zou ik maar zeggen. Ja, nou, daar ben ik met u eens. Uh, de minister-president is verantwoordelijk... Uh ook voor uh, de privédineers van de koningin. En uh, in de afweging die gemaakt is, uh, moeten we ook niet vergeten... dat drie weken geleden, uh, toen wist uh, heel politiek Den Haag... dat de koningin op staatsbezoek zou gaan naar Qatar en Oman. Toen was er niemand die daar protest tegen maakte. En uh, nu opeens wordt er volop protest gemaakt. Ja, maar er is natuurlijk ook wel wat en ander gebeurd. Dat schetst u zelf ook al in die Arabische ja. wereld. Ja. Maar uh, dat kunnen we dus niet over één kam scheren. Er zijn ook demonstraties in uh, Oman. Er is een dode gevallen. Dat is in hoge mate te betreuren. Maar ook de demonstranten, dat kunt u ook in de Volkskrant lezen... ook de demonstranten in Oman, die zeggen alsjeblieft kom wel... want wij hebben banen nodig, wij hebben contacten nodig met het Westen. En als wij vanwege demonstraties bezoeken en contacten niet door laten gaan... kunnen we ook niet meer naar Griekenland bijvoorbeeld. Even, even over die economische lading die toch uh, over dit bezoek heen hangt... VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, hoopt dat het privébezoek ertoe leidt... dat binnen afzienbare tijd het staatsbezoek met handelsmissie alsnog doorgang zal vinden. Ja, kijk, een staatsbezoek, dat was uh, vroeger als uh, een, een vorst naar een ander land ging dan ging het leger mee en dan kreeg je demonstraties van, van het leger. Tegenwoordig uh, zijn staatsbezoeken veel meer aan de economie gerelateerd... en gaan handelsdelegaties mee in het kielzog van de vorstin. En dat is van groot belang. Uh, wij zijn een handelsnatie, wij zijn bijna overal ter wereld vertegenwoordigd... ook in landen die geen democratie zijn. En wij kiezen wat dat betreft pragmatisch voor een tussenweg waarbij we aan de ene kant denken aan uh, de boterhammen die we kunnen verdienen... en aan de andere kant, en dat moeten we ook niet vergeten, aan goede contacten... zodat wij bijdragen kunnen leveren aan uh, mensenrechten... door daarop te wijzen op een vriendschappelijke manier. De stelling van vandaag is het is goed dat koningin Beatrix alsnog naar Oman gaat. Bijna 1300 mensen hebben gereageerd op www.stand.nl. Uh, 43% zegt ja, 47%, uh, 57% zegt nee, is dus niet eens met de stelling dat het goed zou zijn dat de koningin gaat. Uh, u kunt bellen op 0800-1101 of uh, sms'en eens of een oneens naar 7070. Uh, Henk-Jan Ormel, um, een meerderheid vindt het dus geen goed idee. Nee, dat klopt. En we hebben ook uh, vrij spel gehad uh, in de media afgelopen weekend... van uh, enkele... Uh, oppositiecollega's die zeggen dat het allemaal schandalig is. En uh, ja, dan begrijp ik dat mensen denken van ja, het is ook onveilig in het uh, Midden-Oosten. Nou, ik ben ervan overtuigd dat als de koningin naar Oman gaat... dat haar veiligheid gegarandeerd zal zijn. Er wordt ook gezegd van wij moeten uh, die uh, tirannen... of, of uh, meneer Wilders had het zelfs over abjecte sultan... die moeten we niet steunen. Maar dan wil ik toch ook op wijzen dat deze sultan in uh, de enige Arabische leider was... die de akkoorden tussen Egypte en Israël destijds heeft gesteund. Ja. Dus je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. U refereerde net aan de oppositie. Alexander Pechtold is een van die mensen geweest die dit weekend van zich heeft laten horen. Hij vindt het een kunstmatig onderscheid. Of je nou koningin van Nederland bent of als mevrouw van Oranje bezoek gaat, het maakt niet heel veel uit. We belden vanmorgen even met de staatrechtsdeskundige Paul Bovendeert van de Radboud Universiteit... En die vertelde ons dat een privébezoek net zo goed buitenlands beleid is als een staatsbezoek. Wat vindt u daarvan? Oh, ja, ja, ik u... dacht dat u hem ging laten horen. Nee, dat... nee, ik wilde u laten horen. Ja. Um... Nou, natuurlijk, eh, zeker door de lading die het nu krijgt... door een brief die ook aan het parlement is gestuurd... Eh, heeft het een zekere lading gekregen. En eh, is het niet meer helemaal privé... omdat we er allemaal van weten dat eh, de koningin daar gaat eten. Maar er is een tussenweg gevonden... en dat zei eh, premier Rutte ook, van... wij moeten geen partij kiezen eh, voor de sultan of tegen de sultan. Er zijn demonstraties tegen... Het bewind van de sultan. Maar is dat een demonstratie van een kleine groep? Of is dat de meerderheid van het volk? Dat weten wij niet. Het is verstandig dat we niet een officieel groot staatsbezoek daar uh, afleggen. En dat we daarvoor in de plaats nu kiezen voor de balans en voor een privédiner. Ja, nou, minister van buitenlandse zaken, Rosenthal zou meegaan. Dat doet u niet. Hij gaat niet mee, maar wel de staatssecretaris. Dan, ja, maar dat... dat heeft een andere reden. Dat, dat ja, maar... is vanwege uh, onze militairen die, die vastzitten in Libië en... Dat... De alles, op, mee gaat. Ja. alles op alles moet worden gezet om die terug te krijgen. Ja, nee, nee, precies, absoluut. Maar uh, het gaat even over de vraag, als een, als een minister mee zou, had willen gaan... en er nu een staatssecretaris mee gaat, dan is het toch nog steeds buitenlands beleid. Ja, nou, de, de grens is natuurlijk vaag, maar een officieel staatsbezoek uh, met uh, werkbezoeken, met een uh, hele delegatie, daar gaan va vaak wel honderd mensen mee met zo'n staatsbezoek, dat is het niet. Het is een, uh, een diner, dus het is ook maar een paar uur. De koningin wordt uh, begeleid door de staatssecretaris, dus door de Nederlandse regering, maar het blijft toch een privé privédiner. Um, uh, Geert Wilders heeft uh, op Twitter uh, laten horen dat uh, hij vindt dat dit een bezoek aan een abjecte dictator is. En hij noemde het erg dom. Wat vindt u daarvan? Ja, ach, vroeger had je het vingertje van Pronk. En nu heb je het twittertje van Wilders. Ik, uh, ik neem daar kennis van. Uh, en ik neem er afstand van. Want uh, de koningin die, uh, zal erg zorgvuldig haar afwegingen maken waar zij op bezoek gaat. En uh, ik wil uh, absoluut geen kritiek op de afwegingen van onze vorstin. Dat vind ik nogal aanmatigend. Nog eentje, uh, Alexander Pechtold die heeft uh, gezegd... dat de premier waarschijnlijk te weinig invloed heeft op de koningin... om te zeggen, u uh, moet niet gaan. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ook dat, uh, kijk, dat, dat zou zo zijn als de premier had gezegd... van ik vind dat u niet moet gaan en de koningin had gezegd... ik ga toch. Maar de premier heeft zelf aangegeven dat hij het een prima plan vindt... en dat hij dit een goede oplossing vindt. Nou, dan kun je dus ook niet zeggen dat uh, de premier geen invloed heeft op de koningin. Want ze gaat... Oké, okay, ik lees over, ondertussen even dat wij de naam Kaboes verkeerd uitspreken. Uh, dit, het rijmt op boes. Het is oh, We moeten het als Kaboes uitspreken, uh, schrijft, schrijft een, een Twitteraar overigens aan ons. Nou, bij deze, we gaan ons best doen. Ik wil, ja, dan uh... moeten we ook helemaal officieel zijn. Het is Kaboes bin Said al-Said. Kijk.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 Goedemiddag, met Van Steven um, Ik wil ook reageren op deze meneer die van het CDA er zit... die alles van een ander bagatelliseert. Ik ben een staatsburger in Nederland... net als deze meneer die ons vertegenwoordigt in Den Haag via het CDA. Het is onvoorstelbaar dat onze monarch... met haar kroonprins en uh, schoondochter... privé nog wel, privé nog veel erger als staatsbezoek... toch nog een voortje gaat prikken bij een dictator. En waarom is het on en... onvoorstelbaar? Nou, als ik zie wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten... en ik hoor dat, we hebben zelfs een pleegzoon uit het Midden-Oosten... we zijn er heel erg bij betrokken... En dat deze meneer van het CDA, een christendemocraat, dit zegt onvoorstelbaar... ik vind het een schande dat onze koningin gaat, een schande. Want ze kiest nu ook partij. Partij voor de macht in dat land. Okay. En de bevolking wil anders, en dat weet deze meneer van het CDA ook heel goed... Okay, maar politieke ja. belangen en eh, economische belangen zijn veel belangrijk. Oké, okay, dank u wel. Dank, dank, voor, dank voor uw reactie. Standpunt goedemiddag. Goedemiddag met Ide Lansen. Dag. Uh, ik vind dat het geen toeval is, want nog geen anderhalve dag nadat uh, aan het licht kwam dat drie bemanningsleden van Hare Majesteits Trump zich in Libië in de nesten hebben gewerkt, komt uh, deze oplossing dat haar Majesteit toch naar Oman toe gaat. Maar wat is de relatie tussen die twee uh, gebeurtenissen? Nou, ik denk dat zij achter de islamitische schermen... tracht uh, te kijken wat uh, eventueel de sultan van Oman... Uh, in die wereld kan bereiken om iets te doen... voor die drie bemanningsleden van haar Majesteits Trump. Want er is altijd een hechte band tussen uh, de koningin geweest en de marine. En... Uh, ik vind dat deze twee dingen geen toeval zijn. Okay, dank, dank, en als dank, het dank, inderdaad het geval is ja? dat dit de achterliggende gedachte is, dan vind ik het wel verstandig okay, dat zij waarschijnlijk uw... op instigatie van Mark Rutte... Ja, dank maar... voor uw reactie, meneer. Dank u wel. Stam.nl. Tempo een beetje hoger, graag. Stam.nl. Ja, goedemiddag met uh, Jacob Gips. Nou, ik ben het oneens, of beter gezegd, ik weet het niet. Uh, ik weet niet wat de uh, motieven van de sultan zijn. Uh, ik vind het allemaal met heel veel symboliek om, omgeven. Uh, de, de informatie had, uh, voor, vooral de radio en tv, wat opener kunnen zijn. Maar de stelling van vandaag is: het is goed dat koningin Beatrix alsnog naar Oman gaat. Wat zegt u dan? Nou, dat, dat, dat, dat is mij niet duidelijk. Dat is, dat is, uh, ik ben het in principe mee oneens. Maar ik wil nog één, één opmerking maken over, uh, ook over uitspraken enzovoorts. Ik hoor iedere keer uh, Iran, Azerbeidzaan en ook Oman. Het is ja. Oman en niet het uh, is dus gewoon uh, volgens de Nederlandse traditie uitgesproken. Oman is Oman. Oké, dank ook adem. voor deze, voor deze inwijzing. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Met veel van de leden. Ik ben het eens met de stelling. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat de koningin daar een hapje gaat prikken. Ik denk dat de koningin dit doet voor het bedrijfsleven. En zeker niet voor haar eigen plezier. En ik wil heel erg graag iets zeggen over de mening van Geert Wilders. Heerlijk vind ik dat om een keer te doen. Kijk, hij vindt de koningin dom. Ik vind het dom om haar van alles te roepen. En je dan te verschuilen. ...en dat de belastingbetaler dan je uh, bewaking moet betalen... ...en dan nu iets te roepen naar onze voorstin... ...die dit volgens mij alleen voor het bedrijfsleven doet... ...want ik denk dat ze veel liever thuis zou blijven. Dank voor uw reactie, mevrouw Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, het, ik dacht eerst dat het is helemaal niet goed is... Uh, ...omdat uh, ze daarmee partij zou kiezen tegen de bevolking... ...maar toen dacht ik later... ...ik weet helemaal niet wat de agenda is van Beatrix... ...dus het zou best kunnen zijn dat zij een hele goede invloed kan hebben op uh, dat proces door ju juist wel te gaan. En de meeste dingen die ik tot nu toe van onze koningin gehoord heb... Uh, dat gaat meestal over verdraagzaamheid en humanitaire doelen en vrede. Dus maar als u zegt, ze kan een goede invloed hebben op het proces... welk proces bedoelt u dan? Uh, nou, wat er in, in Oman en ook het hele midden oosten uh, gebeurt. Ik denk dat Beatrix een hele wijze vrouw is. En ik ben bang dat ik haar eerst in mijn eerste reactie onderschat heb... toen ik dacht van, o oh jee, ze gaat nu... Uh, zeg maar een boodschap geven naar het volk toe... dat wij niet in hun geïnteresseerd zijn. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik begrijp wat u bedoelt. Dank, dank voor uw uitleg. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Ewald. Ik vraag mij eigen af... of de heer Ormel... met al zijn mooie woorden... wil ik vragen... waarom of die mensen demonstreren... als het zo goed is... wat die zij doet. Waarom demonstreren ze meneer Ormel? U, u denkt, die mensen gaan niet voor niks de straat op, zo verlicht is die de spook niet. Nee, het is gewoon letterlijk en figuurlijk. Jaren geleden ging een Senaatscommissie van Amerika, Republikeinen, en Democraten naar Cuba. En toen ze terugkwamen, reporteerde aan de uh, president, zei het is een grote boef. Toen zei uh, de president, ja, ik weet dat uh, Batista een grote boef is, maar het is onze boef. Ja. Um, vindt u het terecht dat de koningin gaat dan? Of vindt u het helemaal niet terecht in dit licht? De koningin heeft geen weg terug. De koningin moet voor het bedrijfslezen gaan. Er zijn een hoop uh, uh, uh, oorlogsschepen die besteld zijn... of die besteld worden. Okay. Honderden miljoenen. Laat de koningin niet zomaar lopen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag. Met Sidi Boersma. Hallo. Goeiedag. Ik ben in de Ja. Ja, goeiedag. Nou, ik... Uh... Ik ben in Omaan geweest en een broer van mij die woont daar in Omaan. Ik ben er geweest. Die man heeft het land vanaf de oertijd in 40 jaar uh, uh, gebouwd tot uh, wat het nu is. Het is geen democratie, dat klopt. Maar wij uh, hebben 40 jaar nodig om 2 kilometer afstand aan te leggen door, door uh, Midden-Delftland. Midden dus ja, waar, waar hebben we het over? Die mensen hebben het toch goed. Veel beter gekregen dan de omgevende de landen die er daaromheen liggen. En dat e wordt voor het gebak, maar op één hoop gegooid. Even, even één vraag. U zegt, ik heb te lang gewoond. Heeft u nog contacten daar? Nee, nee, nee mijn, mijn broer woont en ik ben al op, op, op, op, op bezoek geweest, ja. Uh, maar heeft u via uw broer contacten daar? Heeft u enig idee wat de mensen vinden van het bezoek van de koningin? Ja, ja. Die, die, die, die willen dat hij dat komt. Of dat, dat, dat, dat ze komt, ja. oké okay. Die dat... vinden het goed dat de dat Sultan uh, hem uitgenodigd heeft... Die man wordt op handig daar gedragen. En, en voor het gemak van mensen, die, het, wordt uh, het wordt politiek gemaakt. Uh, er wordt geschreven, maar niemand weet eigenlijk hoe de toestand daar in aan is. Daar hebben een paar honderd mensen uh, ge uh, gedemonstreerd. Bij de eerste beste uh, kraakactie in Amsterdam zijn er meer meer mensen op, uh, op, op, op de been. Dus ja, ik denk, okay. joh, het wordt allemaal politiek gemaakt. Dank voor uw reactie, stand.nl. Goedemiddag. Harry Westelijk, Nijmegen. Hallo. Serieali, is het is van belang omdat meneer Ormel daar zit. Ik ben het uh, steeds minder eens met mijn eigen partij. Tot mijn spijt, ik zeg dat niet met vreugde. Er wordt me weer veel te veel vergoelijkt, gesjagerd, gesjoemeld, veel te weinig principieel. Een beetje dom om met Maxima te spreken. Het is toch een soort pseudo-staatsbezoek. Na de voorgeschiedenis kun je niet meer zeggen dat het puur privé is. En de koopman, dus in verband met die schepen... de koopman vindt het weer van de dominee van de mensenrechten en van de democratie. Dank voor de reactie. goedemiddag. Ja, ik ben blij dat die meneer van, met die broer in omaan nog even aan het woord is geweest. Want daar zat de kern van de zaak. Uh, het is uh, wat we weer horen. En uh, ik bel eigenlijk omdat ik uh, Harry van Bommel ongelooflijk oppervlakkig heb horen kwaken over deze zaak. Ten ene, maar, ik... maar wacht even, wacht even, want ik wil gaan met u afronden. De stelling van vandaag, is het is goed dat koningin Beatrix alsnog ja. naar Oman gaat? Ja, ik, ik kan het kort houden, want uh, die meneer uh, met zijn broer in Oman... die geeft die heeft de kern van de zaak weer. Uh, die, je kunt deze bewindvoerder, deze, uh, deze sultan, onmogelijk, echt onmogelijk... Uh, over kam scheren met okay. al die andere bewindvoerders. En daarmee is eigenlijk al alles gezegd. Een okay. totaal gebrek aan onderscheidingsvermogen... bij degenen die, uh, die, uh, die onzin hebben verkocht. Ook vandaag weer op de radio. Maar erger... Ik ga echt afvangen... Samenvattend, ja? uh, alles afwegend, uh, zelfs een verstandig besluit. Dank voor uw reactie, meneer. Dank u wel. Uh, Henk-Jan Ormoor van het CDA heeft meegeluisterd. Wat viel u op in de reacties? We moeten het hebben over de sultan van Oman. Ja, dat is één. Ja, ja. de koningin Kapoes. is een... De koningin is een wijze vrouw en daar zou ik toch nog iets op willen zeggen. Uh, Zo'n bezoek van de koningin is meer dan een, een bedrijfslevenpromotie. De koningin heeft al vele jaren contact met de sultan van Oman en het zou heel goed kunnen zijn dat een deel van de verlichtingstheorieën van de sultan die hij in praktijk toebrengt in zijn land, dat die mede tot zand zijn gekomen na gesprekken met onze koningin. Maar zou het waar kunnen zijn wat de tweede beller zei dat de koningin nu ook denkt ik ga achter de schermen van de islamitische wereld proberen iets te bereiken voor de Nederlandse militairen die in Libië vastzitten? Ik denk dat uh, contacten op hoog niveau met de Arabische wereld... die in algemene zin juist op dit moment heel goed zijn, ook daarvoor. Maar of zij daarvoor gaat, dat betwijfel ik. En daar kunnen we verder ook nu op dit moment niets over zeggen. Het is van groot belang dat onze militairen zo snel mogelijk veilig terugkomen. En Iedereen moet zich daarvoor inzetten, tot en met de koningin. Uh, een van de bellen zei, het kan goede invloed hebben... op het proces van onrust in het Midden-Oosten, dit bezoek. Ja, want uh, ik was uh, zelf verleden week in uh, Jordanië. Daar heb je ook een koning. Die heeft ook uh, goede contacten met de koningin. Daar hoor ik trouwens de oppositie niet over. En daar merk je dat er wel demonstraties zijn... maar niet gericht tegen de koning. En zo is het ook in Oman ten, ten aanzien van de sultan. Uh, ze zijn gericht uh, op het, het willen van meer vrijheid, meer persvrijheid... meer banen, maar niet tegen de sultan. En wat dat betreft is het echt een andere situatie dan in Libië of Egypte. Maar de Nederlandse oppositie heeft het gewoon mis op dat vlak. Nou, ik denk wel dat er wat moet veranderen in de hele Arabische wereld. Maar om dat in, in één grote klap te doen, dat is onverstandig. En wat dat betreft moet je ieder land op zijn eigen waarde schatten. Oman is voor ons van groot belang, uh, qua handel, maar ook qua gewoon directe contacten... om een bijdrage te kunnen leveren aan democratisering in het Midden-Oosten. Dat gaat onze koningin daar doen. U bent teleurstellend bezig, als u het CDA-lid hoorde net. U wordt weer te veel gejaggerd en u bent te weinig principieel. Nou, het is uh, goed dat ook hier weer blijkt dat uh, het CDA een debatpartij is... waarin we onderling van mening kunnen verschillen. En dat is ook alleen maar goed. Uh, ik denk... Dat, uh, dat je in buitenlands beleid natuurlijk principieel moet zijn... maar we moeten ook denken aan de belangen van Nederland. En uh, wat dat betreft vind ik uh, dit bezoek een goede tussenweg. En bovendien, Oman is geen uh, Libië, is geen Egypte... en het is wel van belang voor Nederland... Uh, om contacten te hou blijven houden met de Arabische wereld. En ik daag mijn mede-CDA-leden die daar anders over denken, ten volle uit... om daar met mij over in debat te gaan... en met andere leden van het het de fractie. Het zal vast gebeuren. Maar uh, ja, dat, dat gebeurt nou eenmaal in een politieke partij. Het is goed dat koningin Beatrix alsnog naar Oman gaat. Dat is de stelling van vandaag. 1500 mensen hebben gereageerd. Uh, 54% is daar niet mee eens. 46% is daar wel mee eens. Henk-Jan Ormel van het CDA. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Toch 3% gewonnen. U heeft 3%? Ja. Oh, oh, je houdt ook precies ja. bij. Ja, ja. Oké, okay, goed. Dank, dank u wel dank voor je bijdrage Stam.nl. Zometeen, dit is de dag Thijs van de Brink. Wat gaan we doen? CDA's en moeilijke tijden, die tellen. Elk procent mee, wees gerust. Zeggen jullie Oman? Wij zeggen Oman. Nee, nee, nee. We hebben net les gehad van een luisteraar en het is Oman. Oké, okay, dus het ja. klemt dan op O. Ja. We hebben zometeen Arie Karst, de gast. Die is directeur van de zorggroep Rijnmond. Uh, het gaat over uh, misstanden in de ouderenzorg. Er heeft een, uh, een journalist van HP de Tijd in de koffie gezeten in een verpleeghuis. En uh, dit is de directeur van dat verpleeghuis. Dus die gaat vertellen hoe dat allemaal kan, dat het gaat zoals het gaat daar. Verder archeoloog Joris Kila is vrij snel naar de omwentelingen in Egypte naartoe gegaan om te kijken welke kunstschatten die nog in veiligheid kon brengen. Tot zometeen op deze zender. Radio 1, dit is de dag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.